gür dit is de Jong met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn vannacht enkele ruzies geweest... tussen taxichauffeurs en chauffeurs van taxidienst Uberpop. Dat meldt de Amsterdamse zender AT5. Een van hen verklaarde voor de zender... dat zo'n 25 reguliere taxibestuurders... ongeveer 12 chauffeurs van Uberpop hebben klemgereden. Volgens de politie is er geen aangifte gedaan. Bij Uberpop rijden particuliere klanten rond in hun eigen auto... voor een tarief dat veel lager ligt dan een gewone taxi. Taxichauffeurs vinden dat oneerlijk... Concurrentie. Twee dagen geleden dreigden ze bij een protest in Den Haag het recht in eigen hand te nemen. In Rome zijn twee Feyenoord-supporters aangevallen door AS Roma-fans. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De Nederlanders van 20 en 29 zijn in het ziekenhuis behandeld voor steekwonden, een gebroken elleboog en hoofdwonden. Het is onduidelijk of de aanval een wraakactie is van Roma-fans... voor de vernielingen die Feyenoord-hooligans woensdag en donderdag aanrichten in Rome... Op fansites van Feyenoord worden mensen die nu nog in Rome zijn gewaarschuwd dat Roma-supporters op zoek zijn naar Feyenoorders. Steeds meer kinderen krijgen zo gezond te eten dat ze ondervoed raken. Daarvoor waarschuwt het Juliana Kinderziekenhuis. Harde cijfers zijn er niet. Maar de kinderartsen van het Haagse ziekenhuis zagen vlak voor kerst in 2,5 week. zeven jonge patiënten binnenkomen die ondervoed waren. Ze stellen dat vooral hoogopgeleide ouders producten schrappen als zuivel en granen. Dat is helemaal in lijn met populaire ideeën over gezond eten. Maar kinderen in de groei krijgen zo te weinig voedingsstoffen binnen, waardoor ze lichamelijke en psychische klachten krijgen. Gevarieerd eten is de sleutel, zegt het Juliana kinderziekenhuis. Het weer, buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het is 5 tot 7 graden en dan staat een matige westelijke wind. In de loop van de avond en nacht wordt het droog en klaart tot op. Gaat het vriezen en is er kans op een mistbank. Morgen vrijwel droog met geregeld zon en dan wordt het 7 graden. Dit was het en DfM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file bij de afrit Berkelein Rode Reis 2 kilometer. Dat komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan dus zit ik lekker aan een bakje koffie hier in de studio aan de Tolweg, Tina. En moet ik een keer aan de commercial denken. Daar is de koffie. Dan zijn we weer. u 2 van Zalford op zaterdag openen wij met de plaat uit de jaren 80 van Billy Joel. Dat was de Uptown Girl. Ja, voor alle voetballen liefhebbers even het volgende. Wij doen verwoede pogingen om Joop van Est aan de telefoon te krijgen. Want uh, SV Zandpoort voort, speelt vandaag thuis tegen SCW 1. Maar we krijgen helaas geen verbinding met Joop van Nes, Maar we blijven het proberen. Verder uh, dit tweede uur. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want er zijn van allerlei evenementen in en om. Rondom ons prachtige dorp. Die uw aandacht verdienen. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de muziek door. En uh, verder hebben we natuurlijk ook nog uh, wat uh, oproepen ten aanzien van... Uh, Culinair, want het, dat evenement zit er ook weer aan te komen. En we zijn op zoek naar een hobbykok. Maar daarover straks meer tijdens dit tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En ook in uh, dit uur bruist Zandvoort. Lord. Ook heerlijke muziek waaronder deze hier is Meltdown, stromae en Lorde. Life is like a costume party.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 But I don't know Wil jij de 40 beste platen uit Europa horen bij CFM? Luister dan elke vrijdagmiddag naar collega Maurice Mulder. Hij presenteert de Euro Breakdown tussen 3 en 5. En ook deze geweldige plaat van Lorde en Strommehee staat daarin genoteerd. Dat was Meltdown. CFM bestaat dit jaar 25 jaar. Dit is 25 jaar. CFM. ZEEL 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens ZEEL voor het eerst te zien. ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. En het begon allemaal in 1990. Inderdaad het jaar van ZEEL. Het is 12 over 3. Zandvoort op zaterdag bijna tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Uiteraard heel veel uh, muziek en informatie. Weer zo'n geweldige plaat onderweg. Kan niet ontbreken. Casey en de Sunshine Band. Ja, wel een beetje jammer dat we Joop van Nes vandaag niet uh, kunnen bereiken, Hobart, Jan Nee, ik weet niet, hij zal zijn telefoon wel uh, uit hebben gezet, denk ik. Dus mocht je het horen, Joop, ja. neem je even contact of, op of met mensen, de studio. In, of mensen in de kantine bij SV Zandvoort, uh, of ze, ze, ze kennen onze 06-nummers wel, dan wel het telefoonnummer van de studio. Bel ons even voor een, een tussenstandje graag. Goed, zoals ik al zei in het begin van het programma, uh, begin van dit uur. Dus Culinair Zandvoort zit er weer aan te komen. Dus liefhebbers van Culinair Zandvoort, zet het vast in uw agenda. 26, 27 en 28 juni is het weer zover. Culinair Zandvoort zal dit jaar in het weekend van 26, 27 en 28 juni... plaatsvinden op het Gasthuisplein. Enthousiaste horecaondernemers die willen deelnemen... kunnen zich tot 1 maart uh, aanmelden bij de organisatie. De voorbereidingen voor alweer de zevende editie zijn in volle gang. Onlangs heeft de organisatie een brief gestuurd naar de lokale restauranthouders... met een uitnodiging tot aanmelding. Wanneer meer inschrijvingen binnenkomen en dat er beschikbare plaatsen zijn... zal er een loting plaatsvinden. Iedere ondernemer heeft op deze manier gelijke kansen om deel te nemen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar u zou toch wel, wellicht u willen aanmelden... kijk dan even op wwwculinair zandvoortnl www -zandvoort Hier vindt u het reglement en een inschrijfformulier. Verder ook iets culinairs. Gezocht hobbykok. Kom je ook eten is op maandagavond de eet- en ontmoetingsplek in Zandvoort-Noord. Bewoners van Nieuw Unicum en het RIBW koken onder begeleiding een gezonde en goedkope maaltijd. Vanwege het grote succes wordt er een kok gezocht om een extra avond te kunnen organiseren. Dorpsgenoten kunnen iedere maandag in ook zandvoort Vleemestraat 55 aanschuiven... en voor een lage prijs lekker en gezond eten in een gezellige omgeving... Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen... ongeacht inkomen, leeftijd of beperking. Elke maandagavond e uh, eten er 30 mensen mee... en nog steeds staan er mensen in de, uh, op de wachtlijst om mee te eten en om mee te koken. Daarom wordt er nu gekeken of er wekelijks op donderdag een extra avond kan worden gestart. Voor deze extra avond wordt een hobby, tussen aanhalingstekens kok, gezocht... die deze activiteit wil aansturen. De tijden zijn van half drie s middags tot circa half acht... Nader informatie is te verkrijgen bij Nathalie Lindeboom... coördinator van Steunpunt, ook Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-9393. 571-9393. Of e-mail info, apenstaartje, ook Nou, Het zou geweldig zijn als ook de donderdagavond erbij zou komen... vanwege dit overweldigende succes. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Hier is de Bart's en you wear it well. Your turn Yes, I bet you've got class. You're more than just a pretty face. no, of it. You've got that personality. You've got exactly what it takes. Ken je deze plaat, Albert-Jan? Nee, hè? Nee, nee hè? het is onbekend voor je. Het is allemaal jouw tijd, hè? Ja, de muzikale familie De Barts hoorde je met You where It Well. Het is vijf minuten voor half vier geworden. Zometeen om half vier gaan we weer doen de evenementagenda. Maar eerst even een ander nieuwtje. Twee korte berichtjes. Het zal u niet zijn ontgaan, uh, luisteraars, dat het sloop van het zwembad tijdelijk is stilgelegd. De sloop van het oude zwembad aan het Bouwerspallas is de afgelopen week stilgelegd. Er waren problemen met een trap. Die moest worden gestut. Niets om ongerust over te zijn. De slopers waren snel verdwenen. Een grote ravage achterlatend. Maar ze hebben beloofd dat voor het toeristenseizoen... begint alles weer. Pico Bello eruit zal zien. Even een... Op, uh, ik haal hem er even uit de evenementagenda. Ik kom er straks nog even op terug. Maar dit is echt wel heel leuk. Swingend museumpodium. Op vrijdagavond 27 februari is weer de Maandelijkse Museumpodium. Deze keer zijn er zijn drie Zandvoortse muzici te gast: violist Louis Schuurmans, saxofonist, zanger Adam Spoor en gitarist, zangeres Mirjam Ferrano. Zij staan garant voor een gezellige muzikale avond en spelen solo hun eigen repertoire, maar brengen ook gezamenlijk bekende klassiekers. De inloop van de avond is om half acht s'avonds en de muziek begint om acht uur. De kosten zijn 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Reserveren is gewenst en kan via museumapenstraatjesandvoort.nl museumapenstraatjesandvoort.nl De locatie is uiteraard het Zandvoortsmuseum aan de Zwaaluwe Het was morgen net ja, besluit, ja, dezelfde, ja, klopt. Hè? Ik het had is geen Swalue-straat. Nee, maar dat komt door die, die, die streepjes die erop staan. Dus iedereen zegt Swalue-straat. Maar dat is het dus niet. Als vanmorgen Goedemorgen Zandvoort heeft beluisterd. Het is gewoon Swaluwstraat. Nummertje 1. Zwingend museumpodium met Zandvoortse artiesten. Een aanrader. Ja, Louis Schuurmans. Papa Luigi bedoel je, toch? Juist. Ja, daar is hij onder bekend. Hier is de Everett White Band. En dan hadden we die motorkappen hè, tijdens een Serious Request bij uh, Lauro en Hardy. En dan kon je dus een uh, plaathoes op die uh, motorkappen schilderen. En we hadden deze uitgekozen van de Everett White Band. Heeft het helaas niet gehaald. Helaas niet gehaald, maar het is wel een mooie hoes inderdaad om uh, daarop te schilderen. Je hoorde de single Pick Up the Pieces. Het is half vier geworden, we gaan hem doen, uh, op jan de evenementagenda. Allereerst nog even voor degenen die nog niet naar het Zandvoorts Museum zijn geweest in zaken het Holland Casino... Want daar, die expositie duurt nog tot 1 maart. Het is een tijdsbeeld van het eerste Holland Casino in Nederland. Het oudste casino opende de deuren in Zandvoort-aan-Zee in 1976. Het museumteam heeft samen met Holland Casino een expositie samengesteld... waarin u een overzicht krijgt van de nostalgische beginjaren tot de huidige tijd. Dat allemaal in het Zandvoorts Museum nog tot 1 maart te bezichtigen. Deze expositie: de entree is 2,25 euro. En uh, ben je onder de 18, dan is de entree gratis. Uiteraard alles aan de Zwaleuwstraat. <laughs> Zwaleuwstraat, Zwaluwstra, nummer 1. Goed, Zandvoorts Museum, 38 jaar, Holland Casino. Nog tot 1 maart. En wat ook aan de gang is, is momenteel het triatlon toernooi. En dan hebben we het over het Wapen van Zandvoort. Dat is op 20 februari begonnen en duurt tot en met zondag 22 februari, 10 uur s'avonds. Meer informatie over dit triatlon in het Wapen van Zandvoort kunt u vinden op www.wapenvanzandvoort.nl En zoals gezegd, de Kids Adventure Week is uh, begonnen vanmorgen met het doorknippen van het lint van het, bij het VVV-kantoor uh, in Zandvoort. Door onze nieuwe kinderburgemeester Vin Damhof, straks te gast in onze uitzending om rond de klok van 10 over 4: De Kids Adventure Week. In de voorjaarsvakantie zijn kinderen de baas in Zandvoort. En Zandvoort aan Zee staat tijdens de Kids Adventure Week weer bol van spannende, ondeugende, maar bovenal leuke activiteiten speciaal voor kinderen. Een heuse kinderburgemeester zwaait de scepter en zorgt ervoor dat de week ordelijk voorloopt. Meer informatie over de activiteiten tijdens deze Kids Adventure Week kunt u terugkijken op www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl Dan hebben we ook nog vandaag het schoolkampioenschap finale en dan hebben we het over Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. Dat begint allemaal vanavond om half negen. Na de spannende voorrondes zit er vanavond uh, dan een, een echt gestreden gaat worden... om de titel van de beste schule van 2015. De geselecteerde mannen en vrouwen zullen het tegen elkaar opnemen. Zit je niet bij de selectie? Vraag dan je wildcard aan met motivatie. En doe dat dan via de website www.cafeekoper.nl. Www vanavond kampioenschappenfinale aan het Kerkplein nummer 6... in het o zo gezellige Café Koper. En ook is er weer uh, van alles te doen dit weekend in Restaurant App Vloed. Meer informatie daarover kunt u vinden bij de website van Ayuma. Ayuma, tussen app en vloed. En dat is een culinair gebeuren vanaf 35 euro. En meer informatie kunt u krijgen via telefoonnummer 023 571 4608. 023 571 4608. Volgende week woensdag is het weer tijd... weer voor filmclub Simon van Kolm op 25 februari. Speciale avond. Het begint om half acht in het Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummer 5. Meer informatie over filmclub Simon van Connolom... als mede de bioscoopagenda kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl En zoals al eerder in het programma aangegeven... museumpodium, een swingende avond door Zandvoortse muzikanten. Dat is allemaal op 27 februari. Dat begint om 8 uur en dat duurt tot half 10. Ook daarvoor zult u zich kunnen vervoegen in het Sandvoorts Museum. Al daar op 27 februari vanaf 8 uur. Een museumpodium met... Swingende avond door Zandvoortse muzikanten. En dan op 27 februari gaan we ook weer terug naar Café Koper aan het Kerkplein 6. Want dan is het weer Ozo tijd voor de Ozo gezellige avond. De zangavond. Café Koper, Kerkplein nummertje 6. 27 februari en dat begint allemaal om 9 uur s'avonds. En ook het circuit begint zich weer te roeren. Is de kalender voor dit jaar inmiddels bekend. En op 28 februari hebben we de vijfde Rally Pro Circuit Short Rally op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over deze rally, dus op onverzacht, onverhard terrein, om het zo maar te zeggen. En een deel over het circuit. De vijfde Rally Pro Circuit Short Rally op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over deze race en over alle, alle andere races dit jaar kunt u terugvinden op www.circuszandvoort.nl www.circus-zandvoort.nl en de ene expositie is nog, loopt op zijn einde... of de andere meldt zich alweer aan. Vanaf 6 maart is er weer een abstractie in Nederland anno 2015. Deze expositie kunt u, kunt u bekijken op het Zandvoortsmuseum Zwaluwstraat, nummertje 1. 2,25 euro, entree onder de 18, gratis. Vanaf 6 maart de expositie abstractie in Nederland anno 2015. Tot zover. En wil je er even mee te nalezen? Download dan de CFM-app en kijk eens onder evenementen. CFM, CFM, al 25 jaar, live in Zandvoort en jij bent erbij. En hier is Elton John en Blue en Sorry Seems to be the Hardest Words. Sorry Seems to be the Hardest Words. you mm -hmm. We weer eens terug te horen. des van YouTube, de Ordinary Love. Het is tijd voor sportkorts bij CFM. En allereerst hebben we het over de Amazone Wendy Moore. En dan hebben we het over paardensport. Zaterdag jongsleden op 14 februari was Amazone Wendy Moore... naar een wedstrijd in Beuningen, vlakbij Nijmegen. Daar kwam een aardige topsportlijst aan de start... in diverse klassen tot en met uh, de Grand Prix. Onze plaatsgenoot reed pas voor de vierde keer de kuur... op muziek met haar pony Winsor. Met de vijfde plaats en een gemiddelde jurybeoordeling van 66,44 procent... was dit gelijk haar hoogste score tot nu toe. Wendy, we hebben veel gezocht naar een goede kuur... en hebben zelfs de muziek meermalen aangepast. Nu lijkt het echt de goede kant op te gaan. Jammer, nog van de vier op mijn keerwending. Want het is een aantal punten wat ze daarvoor krijgt. Want anders had ze echt een podiumplaats, had er ingezeten die dag want de nummer 3 kreeg 67 Wendy was ook verreweg de jongste deelnemer... dus nog tijd genoeg om de kuur te perfectioneren... zodat deze straks klaar is voor een eventuele NK-junioren deelname... komende zomer. Dat is haar grote doel dit jaar. Vandaag dus opnieuw een record in haar nog jonger leven. De harde trainingen met Margie Ansem en Patrick van der Meer... en de Rabobank ondersteuning... werpen langzaam maar zeker toch haar vruchten af. Aldus vader Moor... We blijven je volgen, Wendy. We zijn erg benieuwd. Dan nog een marathonbericht. En de marathon hebben we dan over de marathon in New York. Op 1 november 2015 gaat plaatsgenoot Martine van der Ham... de marathon van New York lopen. Ze wil proberen hiermee zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen voor Kika. Dat heeft alles met haar dochter te maken. Onze jongste dochter is nu 16 jaar oud. Heeft op vierjarige leeftijd een hersentumor gehad. Vele operaties, chemo's en bestralingen verder heeft ze het gelukkig overleefd. Dat kunnen niet alle kinderen met kanker zeggen. Helaas overleeft maar 75 van de kinderen het. Kika heeft het streven om dit percentage naar 95 te krijgen. Daar is veel geld voor nodig. Daarom doe ik mee aan de marathon voor Kika, legt ze uit. Om geld bij elkaar te krijgen organiseert zij op 4 maart... bij Club Clubnotique een running dinner. De kosten voor dit Indische buffet met welkomstdrankje en nagerecht zijn 25 euro... De onkosten voor het eten en drinken worden tegen inkoopprijs inkoopsprijs verrekend... en de rest is van de opbrengst gaat naar Kika. Verder zal er een loterij zijn met leuke prijzen. Kaarten voor de diner zijn te bestellen via... Martine-Vanderham-apenstaatje-gmail.com martine vanderham gmailcom -gmail Geen behoefte aan een diner, maar wel sponsoren. Dat kan natuurlijk ook. Ga daarvoor naar de website wwwrun marathon slash martine vanderham der ham wwwrunforkikamarathonnl Marathon NL van streepje der streepje ham. Wat een geweldig, ja, goed initiatief. En natuurlijk, ja, de link moeder-dochter is erg duidelijk. En een uh, geweldig sportief evenement. En uh, tot zover Sportkorts. Een plaatje voor Marja nu. Hier is The Wizard of Oz. En The Brand New Day.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 Ja, en uh, toen uh, toe viel het stil. Ja, de kinderburgemeester is inmiddels gearriveerd Zometeen Om uh, tien over vier gaan we met hem praten bij Sofort op zaterdag. Is Madonna... De tijd dat deze Madonna nog leuk was. De Material Girl uit de jaren tachtig. Het is tien minuten voor vier uur geworden. Zandvoort op zaterdag bijen tot aan vijf uur vanmiddag. En we hebben inmiddels hoog bezoek, Albert-Jan. Nou en of. Jazeker, ja, zeker. Ja. de burgemeester is aanwezig. Juist, dus we kunnen rustig ademhalen. Sinds de burgemeester er is. Maar goed, tien over vier gaan we met hem rond de tafel. En gaan we met Vin praten over ja, hoe hij er zo toegekomen is. ...en wat hij de komende weken al moet doen. Maar het mooie is, de echte burgemeester kan alweer een week op vakantie, toch? Ja, zo is het. Ga ik hem wel vragen. Want en, je... en er is al heel wat gebeurd, hè? Zo in de afgelopen dag. Er is al, hij is al druk, druk bezig. Hij is ook bij Radio 10 is hij al geweest. Dus, uh, en nu bij CFM. Dus uh, dat wordt een heel leuk interview. Daar gaan we ook de tijd voor nemen. Uh, goed, eerder in het programma hebben we een oproep gedaan voor een hulpkok. En we hebben ondernemers al opgeroepen voor uh, culinair Zandvoort... ...wat er weer aan zit te komen. En dan heb ik nog een oproep, want word vrijwillige netwerkcoach. De vrijwillige netwerkcoach is nieuw in Zandvoort. Als vrijwillige netwerkcoach help je mensen... om hun sociaal netwerk uit te breiden en of te versterken. Binnenkort start de eerste training vrijwillige netwerkcoach... en er zijn nog enkele, uh, enkele plaatsen vrij. Heb je zin in deze nieuwe uitdaging? Ben je positief ingesteld, leergierig en ben je enkele uren per week beschikbaar? Loop dan binnen bij Pluspunt en vraag naar coördinator Astrid Zoetmulder. Telefoon is bereikbaar op 571-9393. 571-9393. E-mailadres is a.zoetmulderapenstaartje plus.zandvoort.nl plus.zandvoort.nl Weer een geweldig initiatief. Wordt ook vrijwillige netwerkcoach. En vrijwilligers zijn altijd nodig hier in Zonvoort. En wil je vrijwilliger van CFM worden, dat kan natuurlijk ook. Meld je daarna via bestuur. I was scared, dentist the dark. I was scared pretty. Zometeen in het volgende uur van dit programma komt hij uitgebreid aan het woord. De kinderburgemeester van dit jaar tijdens de Kids Adventure Week. We hebben het over Finn Dat allemaal in het volgende uur van zaterdag op zaterdag. Laatste plaats voor het nieuws en weer van 4 uur is deze van Michael Johnson.